Bij je leven. dankzij hun heb ik een pijn hart. gehad. En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Een eigen huis, een plek onder de zon. En al bij iemand in de buur die van me had komen. Toch bouw ik dat ik nu net iets vaker iets vaker simpel weg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 Begin deze maand verwierp het parlement ook al een groot aantal kandidaten. Karzai kwam daarop met nieuwe namen. De nieuwe afwijzing is een gevoelige nederlaag voor hem. Hij staat onder grote buitenlandse druk om een kabinet te vormen... met mensen die vakbekwaam zijn en geen banden hebben met krijgsheren. Het nieuwe Afghaanse kabinet moet 25 namen gaan tellen. Voor 11 posten zijn nog geen geschikte mensen gevonden. De Haitiaanse minister van Binnenlandse Zaken verwacht... dat het dodental van de aardbeving in zijn land zal uitkomen tussen de 100 en 200.000... Inmiddels zijn 50.000 doden geteld. 250.000 mensen raakten gewond. In de hele wereld wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving. Onder de titel Hit voor Haiti speelt een aantal toptennissers van de Australian Open morgen in Melbourne een aantal benefietwedstrijden waarvan de opbrengst bestemd is voor Haiti. Veel politieke partijen hebben moeite gehad om voor de gemeenteraadsverkiezingen geschikte kandidaten te vinden. Dat blijkt uit een rondgang van NOS-net, een nieuw internetproject van de NOS waarbij mensen naar hun ervaringen wordt gevraagd. Ook blijkt dat partijleden bang zijn dat ze in de gemeenteraad weinig kunnen bereiken... terwijl ze er wel zo'n 30 uur per week tijd mee kwijt zijn. Voor veel partijen begint vandaag de campagne voor de raadsverkiezingen... die op 3 maart worden gehouden. In Venlo is een voortvluchtig Italiaan aangehouden. Hij moet in Duitsland nog een gevangenisstraf uitzitten... van 2,5 jaar wegens verkrachting. In Nederland was hij al eerder veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf... van 5 maanden wegens drugsbezit... De Italiaan liep in Venlo tegen de lamp toen hij tijdens een controle een gestolen identiteitsbewijs liet zien. Het weer. Nevelig en bewolkt. Vanuit het westen trekt regen over het land. In het oosten en noorden vanavond natte sneeuw. Middagtemperatuur tussen 0 en 3 graden. Dit was.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 van De Winter. I'm running out of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 Take my heart the same, for God's sake dear, for God's sake dear, for God's sake dear. Heartbeat through my shirt And This was all I wanted Eerste half uur hebben we mooie muziek gehad. Onder andere uh, moet ik even spieken, Want we krijgen dus Daniel weer een monitor. Alice, we gaan label anders dan natuurlijk. Met het voelt van de winter. Snow Patrol, En dit is met gewoon met Begging. Zaterdag 16 januari 2010. Dag 16 om precies te zijn in 2010. En nog 349 dagen over. Gaan eens even kijken wie er allemaal geboren zijn op 16 januari. En een klein beetje geschiedenisles weer. Wat er allemaal in het verleden is gebeurd op 16 januari. Maar eerst gaan we luisteren naar Diggy Dex. Met Yves de Rose. Met slaap lekker toch.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 Is rond klavertje vier Dagen als deze dus Klagen we niet, niet hier Allemaal goed, goed, zoeken naar vertier Hoven naar een plekje in de vaste koe van een vier Ik ken de haar via via, zijn mijn via ook okay. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt naar wat die wil, ja hm. Laatste rond, tijd om te vertrekken Stuurde we op weg naar huis, nog een berichtje Slaap lekker Slaap lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch, toch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 Slaap lekker. slaap lekker, slaap lekker, is wat ik zei tegen haar, dus... Slaap lekker, dingen jij is lastig, nog meer jij is fantastisch, toch? Fantastic talk Shh. Super trooper Beams are gonna blow. Russian Roulette en de voor ABBA-teams met Super Trooper Blijft een leuk nummer vinden, kan ik helemaal niks aan doen En in ABBA-teams zitten natuurlijk leuke dames, maar Heb ik er vorige keer al uitgebreid over gehad CFM zoekt presentatoren, zie ik dat net op tekst.tv Sportverslaggever en presentator-redacteur. Oh, nou wil ik je even kijken, moet je even op teksttelevisie kijken, daar staat het allemaal op En anders stuur je even een mailtje naar de redactie at zfmzandvoort.nl Als jij toevallig wat wil doen nou, kijk wat er in het verleden is gebeurd op 16 januari. Want op woensdag 16 januari 1991 begint de golfoorlog om Irak te verdrijven uit Koeweit. En op dinsdag 16 januari 1979 verlaat Mohammed Reza Pahlavi gedwongen Persië. En op donderdag 16 januari 1969 steekt Jan Palak, Jan Palak zichzelf in Praag in brand uit protest tegen de Russische overheersing van zijn land Tsjechië-Slowakije. En op maandag 16 januari 1956 worden in Nederland de muntbiljetten van 1 gulden uit de roulatie genomen. En op vrijdag 16 januari 1914 keert de Russische schrijver Maxim Gorky... ...na een ballingschap van 7 jaar naar zijn vaderland terug. En nog verder in het verleden op zaterdag 16 januari 1909... ...hé, hey, jij moet weer een zaterdag... ...slaagt een Britse Antarctica-expeditie erin de Magnetische Zuidpool te bereiken voor het eerst... Nou, ik vind het onwijs mooi. Kate Most is vandaag jaren. Onze Brits fotomodel is 36 jaar geworden. Onze Spaanse tennisser Sergi Brouquare, 39 jaar. Seet, de Nigeriaanse zangeres, 51 jaar. Gerard van der vulk, onze Nederlandse soulist, 57 jaar. John Carpenter, Amerikaans reg regisseur, 62 jaar. Disc Jockey en music-musicus. Perry Maat, 63. Gaan nou, we nog verder naar het uh, tijdje terug. Nederlands zanger, zangeres Conny van der Bos. 1937 is ze geboren. Hij laatste is overleden op 7 april 2002. En er zijn nog meer overleden op... Uh, en er meer geboren op 16 januari die ondertussen overleden zijn. Nel Binschop, Nederlands dichteres, overleden maandag 31 januari. En er zijn ook mensen natuurlijk overleden op... Uh, ja, op 16 januari, waar we het net over hadden. Jan Powak. Uh, de vrijheidsstrijder. Oh, die moet ik helemaal niet hebben. Deze moet ik hebben. Woensdag 11 augustus 1948 is hij geboren. En Carol Lombard, Amerikaans actrice, is op dinsdag 6 oktober 1908 geboren. Maar op 16 januari overleden. I'm Excess Islands. Mooi nummer blijf ik het vinden. Ik kan er... Ja, ik kan er wel wat aan doen. Ja, <lacht> dan zit je zo te genieten van het nummer. En dan opeens is hij voorbij. En dan moet je nog alles doen. Maar dat maakt niet uit. Die is, is uh, komt uit een bind uit Londen. Te veel gesopen. Nee, ik zit netjes aan het water dan, zoals ik altijd doe. Rustig aan. Dat jij nou weer bier zit te drinken, daar kan ik ook niks aan doen. Dat je er nou al mee begint. Jij hoeft geen programma te doen, hè. Dat scheelt weer. Nee, die X is eigenlijk nooit echt goed doorgebroken in het Hollandse met dit nummer. Wel in het uh, Vlamingen. Daar is hij een keertje binnengekomen op 5 december op de Eh uh, Ja, <laughs> ik ben het helemaal kwijt. Dan Dat is jouw schuld. Jij zit weer over drank te beginnen. Waarom ben ik nou weer degene? Jij bent altijd degene. Nou, ga eens even lekker door. Jij bent altijd de schuldige. Ah, het is bijna tien voor één. Ja. nog een uur. Te, nu nog een uur. Wat, wat ga je nog meer doen eigenlijk? Nou, we gaan nog even kijken naar de, de bioscoop top tien weer. Ja. We gaan de krant knipselen. <laughs> dit is wel leuk. Daan heeft de studio opgeruimd en die heeft hier gewoon een halve krant nog laten liggen. Dat vind ik wel netjes. Ja, ik, ik had een balen beetje van Albert-Jan. Hoezo? Die, die, die, die heeft gewoon de zijn krant meegenomen. Schandalig. Ja. Dus je kan, ik kan dit, nog niet eens uh... mijn krant lezen nu. Het Weekblad, kennen we land. Oh. Die kan je wel lezen. Die is van 14 december 2006. Oh, Dat red je wel. Dat is wel mooi nieuws voor jou. Nee, zo Rick krijgt bij mij nog het weerbericht. Wat gaat er nou weer doen deze week en dit weekend? Bioscoop top 10. En kijken of er nog leuke, opmerkelijke berichten zijn gebeurd in Zandvoort, in de regio, in het land of wereldwijd. Ja... En veel muziek en dat doen we namelijk nou Lady Gaga en Beyoncé. Telefoon. Hello hello baby you called i can't hear a thing. I have done no service in the club you say say. Pop you say on oh, you up on me. Sorry i cannot hear you I'm kind of busy. God, Somebody who Lily Allen hoorde je met 22 En de times are changing Ik zit nog steeds te wachten dat ze met een andere uitkomen Maar ik denk dat het dit, goed, dit jaar wel goed gaat komen Forever. Op naar het nieuws van 1 uur En dat gaan we doen met een stukje muziek Een stukje van wel 1 minuut Zo, die knalt er echt in. Die ga ik nooit meer draaien. Deze dus ga ik even rijden. Hillary Duff, Zo yesterday. Tot aan nieuws van 1 uur.